Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Dik vijf jaar na de ramp met het containerschip MSC Zoe boven de wadden ligt er nog op 6000 plekken op de zeebodem troep. Dat blijkt uit een nieuwe lijst die openbaar is gemaakt. En de overheid wilde lang niet hebben dat die naar buiten kwam. Maar een jurist vocht het aan en kreeg gelijk. De Waddenvereniging is blij met die lijst. Nu kunnen wij gewoon, ook al is het vijf jaar na dato, er dus zal absoluut dingen zijn veranderd op die zeebodem, maar we kunnen wel veel gerichten zoeken. Dus iedereen moet. De, de reden en de rijksoverheid moet direct openbaar maken wat er precies in die containers ligt, waar het ligt. Dit is echt wel een hele belangrijke uitspraak waar wij super blij mee zijn, want het is natuurlijk niet normaal dat je rotzooi in zee laat liggen. Ja, op nieuwjaarsdag 2019 verloor de MSC Zoe bij stormachtig weer 342 containers. Een deel daarvan barstte open en daarna waren er ook veel opruimacties. Inwoners en politici uit Borselen in Zeeland zijn vandaag in Den Haag om hun eisen over te brengen als er nieuwe kerncentrales gebouwd gaan worden. Er staat al eentje in hun dorp en als het aan het kabinet ligt komen er twee bij. De inwoners willen dan wel dat er niet nog meer hoogspanningsmasten en grote koeltorens worden gebouwd. We gebruiken mobiele telefoons steeds minder om te bellen. Vorig jaar werd er 4 miljard minuten minder gebeld dan het jaar daarvoor. In de coronatijd belden we nog wel wat meer, maar daarna is het bellen minder populair geworden. Het mobiele dataverbruik aan de andere kant is wel weer flink toegenomen. Zo hebben we vier keer zoveel data gebruikt als vijf jaar geleden. En een zwerver die ineens in je studentenhuis staat... of arbeidsmigranten die ongevraagd je nieuwe huisgenoot zijn. Marianne en Bente van de U-krant in Groningen ontdekten... dat hun huurbaas in Groningen dat expres doen om studenten uit huis te jagen. Want ze zien de kamers liever veranderen in een studio of een luxe appartement... Ja, zodat ze meer huur kunnen vangen. Bente sprak bijvoorbeeld een studente die ineens drugsdealers in huis kreeg. Het begon dat zij op een gegeven moment haar badkamer uitstapt... in alleen haar handdoek... En zij ziet daar opeens een wildvreemde man in haar gang staan. Hij sprak geen Nederlands, maar had wel een sleutel van het huis. En al snel volgden eigenlijk meer vrienden van hem. Ja, zo zijn er meer voorbeelden. Alle studenten die Marianne en Bente spraken voelden zich niet meer veilig en zijn allemaal verhuisd. Het weer dan nog, vanmiddag blijft het droog en is er veel zon bij een graad of 14. Alleen in het oosten is het iets meer bewolkt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nauwelijks vertraging momenteel op de Noord-Hollandse wegen. Een klein kwartiertje op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij Sint Pancras en vijf minuten vertraging de andere kant op richting Alkmaar op de N242 bij Heugwaard, drie kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hap, gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht, meer luister, plezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. the day.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 I didn't think about my lady I know that sounds kind of me But me and my old lady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 Yeah. That empty feeling again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 Tijd weer. Zie FM.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 De groep bracht meer dan twintig albums uit. Hier zijn de dijk met Als ze er niet is. Tientige ene dat ik mijn mond hou, als ik je weer zie. Ik heb mezelf onderhand, Maar prater ben ik niet.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 Die mist. Als er, er niet is, als er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 Volg ook onze Facebookpagina en heb je leuke ideeën bel dan Marieke 06 36 30 08 09 06 36 30 08 09 You're my love you're my angel the girl of my dream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 Ever star, I'll be there before the next teardrop falls. Si te quiere de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno.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 time You need me by your side to drive away every teardrop that you cry. And if he ever leaves you blue, just remember I love you and I'll be there.